In de bewerking van Ludo Schatz, De Gehangenen van het Patershol. De Gehangenen van het Patershol. Een radiofeuille naar Georges Simenon. Vandaag het eerste deel. Want de papier doet hem blijkbaar geen goed. Je <laughs> yes, ziet lijkpleeg de stakker. Hé, hey, wat is die van plan? Jongeman! Jongeman! bent je gekke gek geworden? Niet doen! Wat? Oh, oh, ze hebben hier een man neergeschoten. Wat doet er fiets? Bellen op, de op! De politie! Kalm, oh, right. mensen! What? Mag ik u dringend verzoeken deze kamer te verlaten? Ja? ja. Met paniek komen we in stap te gaan. Alsjeblieft. Ja. Oh, Wat is hier los? Deze man heeft twee minuten geleden zelfmoord gepleegd, meneer. Waar zo. En wat uh u hier? U bent u. Papier bieden. Jules Maigret, hoofdcommissaris van de rechtelijke politie in Parijs. Ah, oh, eh, oh, oh, uh, Klammer. Inspecteur van de Bremense Opsporingsdienst. Inspecteur, ja ziet u, ik logeer in de kamer hiernaast. En, eh, uh, wel, ik was getuige van een en ander. Mm -hmm. Volgde u hij. Hem... Wel, dat is een lang verhaal, meneer Klammer. Te lang om u nu meteen uit te leggen. Maar deze man heeft hoe dan ook de Franse nationaliteit. Hier. Louis Genet, geboren in aubervilliers mécanisien In het wapen. Een Browning-pistool van Belgische makelaar. Heeft u mij de toestemming om een onderzoek samen met u me verder te zetten? Dat kan. Goed zo. Ik wou graag zoveel mogelijk haarscherpe foto's van het lijk, vanuit alle mogelijke hoeken gemaakt. Oké, okay, commissaris. Daar zorgde het parket voor Ik mag er niet aan denken Dat ik de dood van die arme stakker op mijn geweten zou kunnen hebben Die gedachte liet mij inderdaad niet los Tja, deze pijnlijke geschiedenis begon een dag eerder in Brussel Geheel onverwacht ik had een paar werkvergaderingen met mijn collega's... van de Belgische gerechtelijke politie achter de rug. Een opdracht die eerder op een plezierreisje leek. Want de besprekingen gingen veel sneller dan verwacht. Ik had dus enkele uren vrij... en maakte een wandelingetje door het hartje van Brussel. Uit pure nieuwsgierigheid... liep ik zo'n schilderachtig cafékje binnen... aan de Warmoesberg... en bestelde een pilsje. Het was tien uur in de ochtend... En de lange gelachzaal was nagenoeg leeg. Er zat nog één klant, helemaal achteraan, bijna in het De erg joviale patron kletste overvloedig. Voilà, voilà, voilà, een hey, pilske. Ik dank u. Meneer is zeker Fransman? Uh, ja, dat klopt. Toerist, zo zou u het kunnen stellen, ja? Dan dus zou ik die pilske slaten voor wat ze zijn, meneer. Die kunnen in Parijs toch ook drinken? Proef liever eens een echtende demi -geus. Kom, een fles in twee. Ik trakteer. Oh, graag. Voilà, voilà. Het is de beste die je vandaag nog vindt. Satie. Gezondheid, meneer. Zeg eens, uh, patron. Uh. Uw klant daar achteraan. Komt hier dikwijls een briefjes van duizend tellen? Uh. Nee, het is de eerste keer dat ik hem hier zie maar meneer heeft misschien een goede commerce. De man achter in de gelachzaal Haalde een pak bankbriefjes van duizend frank uit zijn binnenzak En telde ze Stopte ze in een grijs stevig papier Bond een touwtje rond het pak En schreef er een adres op Hij zag er havenloos uit hij had alles van de professionele leegloper, zoals hij in alle grote steden vindt, wachtend op een geschikt moment om een slachthuis te halen. Minstens 300.000 Belgische frank. Toen de man zijn koffie betaalde en naar buiten ging, volgde ik hem. Hij liep een postkantoor binnen. Ik schoof mee aan aan het loket en las over zijn schouder heen het adres, geschreven in een handschrift dat niets had van dat van een ongeletterde. Aan de heer Louis Jeunet, rue de la Roquette 18, Parijs. En daaronder, drukwerk. Drukwerk. 300.000 Belgische frank verzonden als gewoon krantenpapier, als vulgaire reclamefolders. De loketbediende woog het pak en rekende 30 frank aan. Ik kocht gauw het postzegels en volgde de onbekende verder van op een afstand. Ik speelde al met de potsierlijke gedachte dat ik misschien over een paar uurtjes mijn Brusselse collega's een goede vangst zou bezorgen. Om elf uur kocht mijn man in een bazaar in de Nieuwstraat een goedkoop valies in imitatieleer. Zonder te weten waarom gleed ik na hem de bazaar binnen en kocht hetzelfde valies, 300 frank. <totstuken> Het was net een spelletje. Om half twaalf ging de man in een steeg een obscuur hotelletje binnen... Even later nam hij me op sleeptouw naar het noodstation. Uh, Amsterdam, tweede klas alstublieft. Hier hield het spelletje op. Maar misschien gaf het feit dat ik meende desmans gezicht ooit al eens gezien te hebben de doorslag. Ik weet het niet. Wellicht ging het hier om een zaakje van Niemendal. Maar als het dat eens niet was. Och, in Parijs had ik toch niks dringend om handen. Amsterdam, tweede klas alsjeblieft. Amsterdam. Om hoe laat vertrekt het trein? Tien uh, over Goed. Een kijkje neem ik in Amsterdam... en in enkele uren tijd kon ik terug in Parijs zijn. Alleen, de man stopte niet in Amsterdam. Hij kocht een biljet voor Bremen. Och, Bremen was ook niet het einde van de wereld. Dertien uur sneltrein tot Parijs. En dan begon de lange tocht door de Hollandse vlakte. Ik hield mijn man in de gaten. Ze werd 35, Droeg tot op de draad versleten kleren en een slappe vintoet in niet te bepalen grijs. Bleek, slecht geschoren, koortsige ogen, nerveus. Erg nerveus. Om de haverklap informeerde hij of de trein wel in de goede richting reed. Een klein opontouwtje in het grensstadje Neuschans. De man bestelde koffie in het stationbuffet en zocht even de toiletten op. Twee minuten maar. Maar genoeg voor mij om ongemerkt met een zijdelingse beweging van mijn been zijn valis naar me toe te halen en het te verwisselen voor het mijne. Om tien uur s'avonds reed de treinstel eindelijk onder de monumentale glazen koepel het station van Bremen binnen. Ja, en het vervolg valt zo wat te raden. Meer dan een half uur zwierf je langs de brede lanen in de buurt van het station, klaarblijkelijk op zoek naar iets. Een goedkoop hotelletje natuurlijk. Dit hier, met armoedige kamertjes, zoals alle goedkope hotelkamertjes ter wereld. Ik hielde de kamer ernaast. Ze waren verbonden door een deur. Door het sleutelgat zag ik hem het valies openmaken... met alleen oud krantenpapier erin. Hij werd lijkt bleek, begon te beven... keerde het valies om en om, wanhopig. Dan zat hij met het hoofd in de handen aan het tafeltje. En toen hij opstond, reageerde ik te laat. En nam het pistool uit zijn jaszak en schoot. Is er nog iets voor u te doen, commissar? Eh, uh, nee, bedankt, inspecteur. Ik moet dit even verwerken, ziet u. Tijdens de treinreden had ik al moeite om die arme kerel bij een bepaald type misdadiger onder te brengen. Misschien een gewone inbreker. Oh, uh, nee, daar was hij veel te gespannen voor. Of een bescheiden oplechter. Dat soort loopt niet zo armoedig gekleed. Nee. Nee, er is wat anders. Bovendien had hij om omzeggens niets bij zich, geen enkel relevant bewijsstuk. In zijn zakken niets, behalve het pistool, natuurlijk. En waarom hij helemaal van Oostel naar Bremen moest komen om zelfmoord te plegen. Beste man, dat gaat voorlopig ook mijn pakket hebben. Wel, als u mij toestaat, wij zijn klaar met de vaststellingen. nacht, commissar. Goeie hemel. Mijn Duitse collega slaat spijkers met kop. Het valies. Misschien biedt dat enige uitkomst. Eens even kijken wat erin zit. Donkerrijs pak. En niet zo smerig als dat van de doden. En een paar vuile hemden met uitgerafelde borst. Niks in de zakken. Ja. Dat is niet veel. Als ik nou eens. Het silhouet van Jeunet moet hiernaast nog op de vloer getekend staan. eens dus kijken. ...of die kleren ongeveer op de tekening passen. Wel oh God! Dat kostuum is op zijn minst drie maten te groot. Die kerel heeft zich dus door de kop geschoten... ...voor de kleren van een ander... ...van ons nieuw Radio De Gehangene van het Patershol... Na de roman van Georges Simenon, Le Pendu de Saint-Foulien... ...hoorde u Ward de Ravet als Maigret... ...verder Janine Schevernels, Walter Cornelis... ...Paul Kammermans en Mark Leemans... ...techniek, Ward Wijs en Jan Kuipers... ...geluidsregie, Eddie Bulkin... ...regie en radiobewerking, Ludo Schatz...